Uur. Marielle Hagemann met het NOS Journaal. Ruim 60 biologische kippen- en eierbedrijven... hebben de afgelopen jaren het verboden middel fipronil gebruikt... zonder dat de toezichthouder iets doorhad. De overtreding kwam pas aan het licht... nadat vorige zomer de fipronilcrisis was uitgebroken. Dat meldde RTL Nieuws en voedselwaakhond Foodwatch... Het middel stond in de inspectierapporten, maar de toezichthouder op biologische producten had niet door dat bedrijven werkten met een verboden bestrijdingsmiddel. In Afghanistan is het staakt het vuren geschonden dat zowel de regering als de Taliban had afgekondigd in verband met het eind van de Ramadan. In een provinciestad ten oosten van Kabul werd een zelfmoordaanslag gepleegd bij een bijeenkomst van Afghaanse veiligheidstroepen en de Taliban. Zeker elf mensen kwamen om het leven. De meeste doden zijn leden van de Taliban. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar IS is sterk in die regio.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 Dat is de titel van deze plaat. Zoals ik al zei, FLM, Mel en Kim. En dat was me hier bij ZierWen Entertainment For You: 206.9, 104.5. DHB, 5C. En natuurlijk ook hier op TV-krant. Dat allemaal aan de tolweg 10A in Zandvoort. En ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Entertainment For You: ik zou zeggen, een hele goede middag. En we gaan weer lekker muziek draaien. En dadelijk eventjes uh, bellen natuurlijk. Yes, yes, yes, yes. Ik zou zeggen, blijf er zeker bij. En een verzoekje aanvragen, ja, dat, uh, dat mag ook. Kunt u doen uh, via Facebook. Ja, via Facebook kunt u een verzoekje aanvragen. Of eventjes uh, ja, mailen naar zandwedradio.rgmail.com. Uh, het volgende plaatje wat we gaan draaien ja dat is uh, natuurlijk van een bluff en Geiken en uh, ja ze hebben het over Zouten Landen niets is beter dan met jou de kou trotseren er zijn mensen die naar waar belanden een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 Ik ben ook blij dat je hier bent. En dat allemaal aan de tolweg hierna. Blij dat je zit te luisteren. Hier hebt 106.9. 104.5 op de kabel. TV-krant DAB Plus 5C. En ik dacht, laten eens een lekker de gouden oude draaien. Ja, heerlijk. Freddy Vinde. en I'll be there. Before the next teardrop falls. If he brings you.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 Before the next teardrop fall Si te quieren de verdad Y te da felicidad Te deseo lo más bueno para los dos Amy, me, Puedes, Allah, yes, Tare Contigo, Wando, Triste, estar. I'll be there anytime you need me by your side to drive.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 Before the next teardrop falls Freddy Fender en uh, I'll be there Before the next teardrop falls Hier bij ZFM En we gaan lekker verder En blijf bij mij Ja, blijf dan Kom dan Waar ben je dan? Hallo? Nou Ja, dan moet je wel de schuif open zitten natuurlijk <laughs> Bij mij gaat niet weg Je bent de enige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 ik kan toch al open, dan, het is niks dan beter. Lieve, laat je me niet in mijn eentje. Nee, ja, ik voel me misselijk wanneer ik jou mis Oh, Hoor wie vast wanneer het buiten koud is? Oh. Blijf bij mij, gaat niet weg. Je bent de enige uh, die ik heb. Ja, dat was Jim. Ronnie Flex. En maan. En blijf bij en mij. Bij mij. Zo, dan zeg ik Ronnie Flex aan. En ja, jij bent de enige die ik heb. Blijf bij mij. En ja, ik heb ook iemand hier aan de telefoon. En ja, dat is Delano Bissops. Delano, goeiemiddag. Goeiemiddag. Hey, goeiemiddag. Ja, eigenlijk zou je hier zijn, maar helaas, hey, je bent verstoord. Ja, nou ja kijk, misschien de volgende keer beter inderdaad, kijk, ja, ja. ik kan graag willen komen natuurlijk, maar optreden, ja, en die mensen vroegen me natuurlijk, dat is een beetje iets. ja nou ja, een beetje lucht om dat af te zeggen, als we dit zo op kunnen lossen met telefonisch of... Ja, natuurlijk, ja, alles, alles is mogelijk hè? Ja. Daarop, toppie. Hé, hey, uh, ja, hey, we bellen eigenlijk vanwege jouw Nieuwe single. Uh, in mijn Dromen. Ja, In mijn Dromen, ja. Ja, is dat uh, een persoonlijke titel? Uh, heb je daar zelf uh, een tekst naartoe gevoegd van, nou dacht je van... Ik heb dit meegemaakt, dus daar wil ik eventjes een, een nummer van maken eigenlijk. Ah ja, op een gegeven moment kwam ik bij mijn Samcoits. En uh, nou ja, die zei tegen mij van, uh, je hebt weer een nieuw nummer, natuurlijk wat uitkomt. Ja. En, uh, toen zei hij tegen mij van, uh, ik wil een tekst voor jou schrijven als je de demo hebt. Ja, ja. Ik had inderdaad die demo. Ja, Dus, dus hij schreef daar in principe eigenlijk die, uh, die tekst op. En zo is dat eigenlijk een beetje voortgekomen. Maar het is wel persoonlijk Ik heb wel gezegd van, hoe vaak ik het over wil hebben. Ja, oké, okay. Dit is... Uh, het is dus niet dat, dat je zegt van nou, eh, eh, eh, ik, ja, ik, ik droom een keer ergens over en eh, wat voor daar ga ik eventjes eh, een, een liedje ja, over schrijven. Ja inderdaad, het was wel een waar, dat verhaal wat ik verstelde, natuurlijk, dat maak ik me weken natuurlijk dat zelf ook uh, pas een liefde. Dus ja, dat, het, is, het is allemaal wel een beetje op gecompenseerd natuurlijk dat het allemaal op één verhaal leeft, zeg maar. Hé, uh, ja, uh, uh, hey, uh, hoe lang zing jij al? Een kleine vier jaar. Okay. Dat het echt wel serieus is. Ik ben wel vanaf lijnslag aan echt wel bezig. Ja, want kom en ga mee eens. Ja, kom en ga eerst jouw eerste single? Ja. Tenminste, de echte officiële single, laat ik het zo ja, zeggen. De eerste, de eerste officiële single, ja. Ja, oké. Okay. Ja, die is ook goed gegaan, neem ik aan. Ja, die is uh, op een gegeven moment kijk, verwacht natuurlijk wat gaan de mensen doen natuurlijk, met de eerste single. Of vinden ze top, vinden ze die top. Nou ja. Uh, ja, kijk, uh, het is uh, goed opgepakt en uh, zo doen is het eigenlijk een beetje voorgezet. Ja, de, uh, wie, heeft, uh, wie heeft deze single geschreven weer met Rome Mijn eigen zangcoach. Uh, ja. Edwin Balloch. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Dus. Hey, en uh, ja, hoe, hoe zie jij je toekomst in de muziek? Nou ja, ik, ik wil graag wel een album, dat sowieso. Ja, de toekomst, ik hoop graag... ...van mijn hobby mijn werk te maken in principe. Ja, want ja, het is echt een hobby hè, Zingen? Ja, het is nu nog echt een hobby. Het is echt met passie. En uh, ik hoop dat uiteindelijk ja, mijn werk ervan kan maken hier en daar Natuurlijk, de cafés zijn zo, uh, ja. Ja, gaan, weet je wel. en zo langs En Gewoon veel optredens ja, door het hele land. Ja, ja al doen de leer ben, hè? Ja, daar zijn we nu mee bezig. Maar hopen dat het allemaal wat beter wordt. Ja, natuurlijk. Alleen maar groeit, groeit, groeit. Dat het op een gegeven moment ja, mijn werk kan worden. Ja, maar, ja je, moet, je moet niet boven je pet roeien, dat uh, weet je. <laughs> hey en, maar uh, ja, deze single wordt ook goed opgepakt. Ja, gaat hartstikke goed. Ja, en, en uh, Ja, en, legt er wel wat nieuws op de plank, mag ik het zo zeggen? Nou ja, kijk, legt er wel wat nieuws op. Kijk, we zijn natuurlijk goed aan het nadenken van wat er te volgen wordt. Dan wordt het weer een terroristische nummer of een, of een vlot nummer. Dus we zijn al wel aan het nadenken over het nieuwe. Maar we laten eerst even vlekken lekker inrollen natuurlijk, en dan daar ja. een tijdje. Nou, ja, er ligt nog niks op de, niet echt iets op de plank nog. Ja, nou, er zijn wel ideetjes hier en daar, maar het is nog niet echt in volle gang. Ah, oké. Okay. Hé, hey, waar kunnen mensen jou vinden? Uh, nou ja, social media natuurlijk, Facebook, Instagram, ja. ik heb een Snapchat. En hier en daar, als ze me daar betikken, kunnen ze me wel uh, vinden. Ah, oké. Okay. En, en, en uh, boekingen en dergelijke, dat, uh, je hebt wel een eigen site of nog niet? Nee, nog geen eigen site. Ik heb wel geboekt worden via rood en blauw. Of rood cellen via het uh, nummer op bij Facebook dat ze mij even een bericht sturen met een e-mailtje. Oké. Okay. Daar uh, kom ik dat dan wel, wel goed. Oké, okay, dus, dus via Facebook even een bericht en, uh, en via rood uh, hit blauw. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Nou, dan gaan we dat doen. We gaan in ieder geval jouw nummer draaien. In mijn dromen. Toppie. En dan uh, wens ik jou nog een heel fijn weekend. Van hetzelfde. En, en heel veel succes vanavond. Bedankt. Oké. Okay. Hé, hey, groetjes. Tot de volgende keer. Hè? hetzelfde. Oké, okay. Delano en ja, In Mijn Dromen. Jij wacht op de bus. Ik sta naast jouw droom van een kus. Het voelt alsof ik je zo goed ken. Maar ach, jij weet niet wie ik ben. Ik sta verlegen in de rij. En naast jou is een plaatsje vrij. Heb ik een kans vandaag, als ik je vraag, is deze plek voor mij? lekker verder met, uh, met een lekkere gouden oude van Sonny en Cher. Oh, heerlijk. Little man. Je kent hem vast nog wel. Sonny Cher En Little Man Hier bij ZFM Entertainer for You En we gaan lekker verder met Aventura en Savuneno Het ritme van Zandvoort Op 106.9 FM Dan, eh, al meer dan 26 jaar klinken de geluiden van deze lekkere muziek hier vanuit eh, Vanuit Zandvoort Luister naar entertainment for you Tot de is tussen 7 uur, mijn naam is Fred Heij, hele goedemiddag Dit was eh, Souvenir van Aventura Ik zou zeggen, blijf er lekker bij We gaan verder met Wally McKee And having it over ready to launch Ja, dat is in Ready to Love, Molly McKee en de Lemming. Hou hem ook in de gaten. Vanwege het Songfestival 2019 in oktober. Songfestival Nederland-België. Dus uh, hou het even in de gaten op de Facebook. En uh, ja, we gaan een lekker plaatje draaien uh, van Gary Moore en Still Got The Blues For You.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 Plaat. ik denk dat het een plaat is voor de alle tijden, Gary Moore, I still got the blues, en dat allemaal hier zie je, Wem Entertainer op die 104.5 op de kabel, DAB plus 5C, en natuurlijk, nee, ja, hier op de kabelkant, de mooiste geluiden hier vanaf de tolweg Tina. We gaan lekker verder met een uh, heerlijke gouden ouwe. En als u deze klank hoort, dan weet u precies weer over wie het gaat. Ja. Mango Jerry and in the summertime. It's not philosophy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 F.R. David Of David, ja F.R. David En Words Words don't, easy. Words don't come easy En dat allemaal hier bij CFM Entertainment For You en we gaan lekker verder met de Nederlandstalige plaat Van René de Haan en laten we nu gaan Feest. En met jou is het soms ook zo mooi geweest Maar het is over Het is allemaal voorbij Hier heb je je ring terug, die jij me toen gaf Ik wil jou niet bedriegen, we weer bij af Het is echt over Het is allemaal For by Adijo. Nummer. Deze dame is ons uh, ja, een paar enkele jaren geleden ontvallen. Aan de gevolgen van, uh, ja, volksziekte nummer 1 lijkt het wel. Begin met elkaar, we zullen het er verder niet over hebben. Maar wat een heerlijke muziek heb ze achtergelaten. Laat me nu gaan. René Daan. René daan dus en uh, ja en uh, natuurlijk hebben we iemand in de uitzending en dat is Gino Gino Meis, wat een mooie dag ja goeie avond is dus dan ondertussen denk ik al hè? Uh, nee nog niet nog niet nee nee oh nee we oh, nee, zitten nee, we zitten er nog <laughs> net voor <laughs> dan. Hey, goedemiddag hey goedemiddag wat een mooie dag nou dat is het tweede ja zeker het begint nou alleen hier een beetje bewolkt te worden in Tilburg dus nou, nou ja, hier schijnt in ieder geval, ja, de ene kant is het een beetje grijs, de andere kant schijnt zonnetje, dus... Nee, het is, uh, qua temperatuur is lekker te doen. Dus ik weet niet hoe dat bij jou is. Ja, het, uh, qua temperatuur, ik loop in mijn korte broek, dus het is altijd goed, toch? Ja, dan is het altijd goed. Ik bedoel, uh, de temperaturen zijn er maar ja, het moet niet kletseld worden, want... Nee, daar, daar geef ik niks van. Het moet wel <laughs> warm en droog blijven. Ja, zo is het. Ik bedoel, uh, hè? We kunnen ook uh, een beetje vakantie houden in eigen land, toch? Ja, zeker. Maar uh, ik ga over een paar weken dan, uh, ga ik er toch even tussenuit. Ja, nou ja, gelijk heb je, want dat, dat doe ik ook. Hé, <laughs> <laughs> hey, uh, ja, deze single. Uh, ja, hoe is die tot stand gekomen? En door wie? Um, ja, het is eigenlijk een, een liedje wat ik al een aantal jaren op de plank heb liggen. Ja. Dat, uh, toen ik mijn eerste single eigenlijk uitbracht, toen had ik het eigenlijk al op de plank liggen. Dat was in 2010. Ja. Uh, maar ze is eigenlijk in het mij niet voor gekomen. Uh, <lacht> Ja, en op een gegeven moment, uh, ik kwam begin van dit jaar, ik ja, kwam eigenlijk weer met een nieuw lied komen. En uh, met dat liedje ben ik eigenlijk naar Frank Verkooyen gegaan. En ik heb gezegd, Frank Verkooyen, nou, ik wil wel een Nederlandse tekst op. Want het is ja. een liedje van Noemursie eigenlijk. Ja. eigenlijk. ik zei, ik, ik, ik wil het daarover laten gaan. En uh, nou, Frank Verkooyen is dus een uh, tekstschrijfster uh, erop gezet. En uh, toen is dit ontstaan. Oké, okay. dus eigenlijk is een beetje de totstand gekomen, de Frank Verkooyen zelf. Ja, ja, ja. Dus okay. ik heb het heel uh, uit de handen gegeven deze keer en ik heb, gewoon, ik heb Frank van gewoon zijn gang laten gaan. Ja, want ja, jij zegt, dan lag het uh, 2010 al op de plank. Uh, want hoe lang zit jij nou in het vak? Uh, ik ben in 2009, ben ik eigenlijk zeg, echt begonnen met, uh, met optredens. Van tevoren was het wel een beetje op feest de partij van vrienden en familie. Ja. En in 2009 heb ik zeg maar mijn eerste boekenkies uh, gedaan dus. Ja, want, uh, je, je officiële eerste single is uh, We Dansen Samen 2017? Nee, dat is uh, In de Zomerzon, is mijn eerste officiële single. Ah, oké, okay, dat is de eerste officiële, oké. Okay. Ja, die bracht ik in 2010 uit. In 2012 ja. kwam ik uh, blijft tot Morgen. Ja. En uh, 2017 was Wij Dansen Samen, nou wat een mooie dag. Ja, ja, ja. ja nou ja, het is zeker een mooie dag. Hè, want die... Ja, zeker weten. Hé, hey, waar, waar kunnen mensen jou vinden? Uh, de website is nog niet online, nog momenteel nog aan gewerkt. Uh, mensen kunnen me sowieso altijd vinden op Facebook en Instagram, onder de naam Gino Mijs. Ja. En uh, daar staan ook de telefoonnummer en uh, het e-mailadres bij voor eventuele info en boeken. Ja, Gino Mijs is dus M-E-I-J-S. Ja, klopt. Ja, voordat, uh, de, voordat ze dadelijk gaan uh, M-E-I-S gaan zoeken. Nee, nee, M-E-I-J-S. Ja. Hey, dus, uh, ja, je site is dus nog niet, uh, niet up-to-date, zeg maar. Nee, die is nog niet, Wacht nog okay. even. Oké, okay. en uh, nou ja, in ieder geval kunnen ze uh, clips in ieder geval op YouTube vinden uh, op Facebook. Ja, klopt. En ja. Te en, en Instagram, uh, ja, kunnen ze je houden? Ja, zeker weten. Hé, hey, en uh, ja, wat, wat, uh, wat heb je nog op de plank te leggen? Of heb je nog niks? Uh, nee, ik wil eigenlijk eerst even kijken wat uh, dit nummer uh, gaat doen, want daar is nou net een paar weken uit. Maar ik ga nu wel alvast uh, op zoek zeg maar, naar, uh, naar iets nieuws. Ja. Ik, weet alleen nog niet, ik weet alleen nog niet wat ik ga doen of hoe of wat, ik weet er nog helemaal niks van. Nee. Ik laat dit, alleen, ik laat, laat, laat dit gewoon eventjes gebeuren nou, dus. Ja, want het is niet zo dat je, dadelijk, uh, uh, dat je eigenlijk al bezig bent voor het uh, uh, tien, tienjarig jubileum? Nee, dat nog niet. Daar heb ik nog geen plannen voor. Oké, okay, dus dat... Uh, dat uh, nou ja, daar wachten we dan nog maar op. Wat zei je? Ik zeg, daar wachten we dan nog maar op, toch? Ja, zeker weten. Ik bedoel, ja, 2010, ja, ja, 2020, ja. Dus eigenlijk hoort er wel een klein feestje bij. Er hoort toch een feestje bij, toch? Ja, eigenlijk wel, toch? Ja. We houden je, we houden je gewoon in de gaten. Ja, dat komt goed. Ik, uh, ik zet altijd alles op Facebook en op Instagram. Dus mensen kunnen altijd alles bijhouden van me. Dus. Ah, oké. Okay. Hey, um, sta je nog op uh, grote podia's deze zomer? Um, 5 augustus sta ik op uh, de Gypsy Party van Willem Bacht. Ja. Uh, en dat, is, uh, dat vindt plaats in? Redermeren. Um, Redermeren. Redermere. Ja. Um, ja, grote podiums eigenlijk verder, verder weinig. Uh, wel heel veel cafetjes en zo, dus. Ja, ja maar in ieder geval uh, nog niks uh, niets, niets bekend, zeg maar. Nee, nee, het is wel, de, dat is uh, wel mijn volgende stap. Ik hoor al uh, ja, een ja. stapje hoger nou, naar de grote podiums, ja. maar dat is gewoon een kwestie van geduld. Nou ja, dat komt uh, vanzelf goed, zeg ik altijd. Ja, geduld is een schone zaak, dus ik ben ja. benieuwd wat de toekomst dat, me nou brengt. Dat sowieso. Hey, uh, ja. we gaan hem eventjes uh, draaien zo, want ik zie dat we naar het uh, nieuws van uh, 6 uur gaan. Dus dat gaat nu niet, uh, niet meer lukken. Oké. Okay. Dus dan uh, wordt het een paar minuten later. Nee, dat maakt niet uit. En dan wil ik in ieder geval jou bedanken voor de tijd. Ja, jij ja, ook bedankt voor de, ja, voor de tijd en voor het interview. Leuk dat jullie even uh, tijd voor dat konden maken. Ja, uh, vanzelfsprekend toch? Ja Dat is we, wel leuk. En wie, wie weet, we een keer live in de studio. Ja, wie weet. Doen we. Yes. Oké, okay, komt goed. Hey Gino, we gaan hem na het nieuws draaien. Ja, dat is goed. Super bedankt. Ja. Tijd. En uh, ik wens jullie allemaal heel uh, veel luisteren plezier met mijn nieuwe single. Dat gaan we zeker doen. Oké, okay, cool. Hey, dankjewel goed. en een goed weekend hè. Ja, fijn weekend. Hey, dankjewel. Ja. Hoi hoi. Hey. We gaan naar het nieuws van 6 uur. Ik zou zeggen tot zo in de tweede uur van CFM Entertainment for You.